Met het NOS -journaal. De ebola-epidemie kan halverwege volgend jaar overwonnen zijn. Dat zegt VN-chef Ban Ki-moon. En het is daarbij belangrijk dat er geen enkel ziektegeval meer overblijft, zegt hij. Volgens Ban zijn er om dat te bereiken meer artsen en gezondheidsmedewerkers nodig... in de ergst getroffen landen in West-Afrika. Ban benadrukte dat Mali nu de belangrijkste zorg is. Daar zijn sinds de uitbraak eind oktober zes mensen aan het virus overleden. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft bij een bezoek aan Kiev... ...Poetin opgeroepen zich te houden aan de wapenstilstand... ...die in september is ingegaan. En heeft toch gezegd dat ze zich moeten terugtrekken uit Oekraïne. Doet hij dat niet, dan zal Rusland verder worden geïsoleerd. De Amerikaanse vicepresident was in Kiev om de Maidan-protesten te herdenken. De protesten tegen president Yanukovych vorig jaar... ...waren het startschot voor de val van de Oekraïnse regering in februari... Daarop volgde de annexatie van de Krim door Rusland en de strijd in het oosten van het land. Bij een explosie in een hotel in Londen zijn zeker twaalf mensen gewond geraakt. Door de kracht van de explosie is een deel van het Churchill Hyatt Regency Hotel ingestort. Waarschijnlijk gaat het om een explosie in de keuken. Het hotel is volledig geëvacueerd en de omgeving is afgezet. Duitsland heeft een Russische spionne vrijgelaten. Duitse persbureau DPA meldt dat de vrouw volgens een krant in Moskou onderdeel is van een spionnenruil. De vrouw was tot 5,5 jaar cel veroordeeld. Haar man zit nog vast. Het duo leefde tientallen jaren in Duitsland onder de namen Heidrun en Andreas Anschlaak. En speelde documenten van de NAVO en de EU door naar Moskou. De vrouw was de contactpersoon van de Nederlander Raymond P. Die zit acht jaar cel uit voor voorbereidingshandelingen van spionage. Het weer, het wordt snel droog, af en toe schijnt de zon vanochtend. En het wordt 10 tot 14 graden. En ook zondag is het zacht met wat zon en waarschijnlijk in de avond wat regen. Dit was het.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 Ik voel me sexy als ik dans. Ik voel me sexy als ik dans. Als ik dans, stek ik mijn hand op.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 Sexy als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik voel me sexy als ik dans, swingen je zo lekker dat het als ik dans, steek ik mijn op, ga voeten zo Ik voel me als ik dans, je swingen zo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 Dogs out of the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 I say yes, say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get you blessing till the day I die. to luck, my friend, but no still means no.